Mariette Krol met het NOS Journaal. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's en demissionair minister Grapperhuis hebben vanavond gesproken over de coronaregels... voor evenementen die voor deze zomer gepland staan. Het is niet bekendgemaakt wat er in het Veiligheidsberaad is besloten... maar voorzitter Bruls is optimistisch. Hij denkt dat deze zomer weer evenementen mogelijk zijn... en hij wil snel duidelijkheid zodat gemeenten en organisatoren aan de slag kunnen. Onder meer met vergunningen... Het kabinet neemt de komende dag een besluit over de zomerevenementen. Het CDA noemt de uitspraken van partijleden over Pieter Omtzigt... partijonwaardig. In een uitgelekt document zegt Omtzigt onder meer... dat hij weinig steun kreeg in het toeslagenschandaal... en dat hij psychopaat, eikel en gestoord is genoemd. Het vertrouwelijke document is verstrekt aan de CDA-commissie... die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezingen van vorig jaar. Die heeft het nog niet besproken... Maar het CDA stelt dat het uitgesloten is dat het door de commissieleden is gelekt. In de haven van Rotterdam heeft de douane twee grote partijen cocaïne onderschept. De eerste lading van 300 kilo werd gevonden in een container met auto's uit Panama. De andere lading van bijna 150 kilo zat verstopt tussen een partij mango's uit Peru. Als de drugs op straat waren verkocht hadden ze ruim 33,5 miljoen euro opgebracht, zegt het openbaar ministerie. Ze zijn inmiddels vernietigd. En eind volgende week zijn er weer gesprekken over Feyenoord City. De plannen voor een nieuw Feyenoordstadion. De gesprekken stonden eigenlijk gepland voor deze week... maar werden door burgemeester Abu Taleb geannuleerd... vanwege signalen over bedreigingen en intimidaties... aan het adres van verschillende betrokkenen. De nieuwe bijeenkomsten zullen online zijn... en zijn er ook via een livestream te volgen. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Lokaal is er kans op mist...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 Yeah, yeah, no, I'll just catch you right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 We staan samen ik de kalkoen. De de ik ben het zakje, spec. jij de tee. Ik ben de, de kans, jij de souffleer. De ik ben keizer, jij de sneer. Ik ben Toen Hermans, jij bent Karin. De staan samen sterk, we staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen, Ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zijn. Eerst liefde, verloofde. Oh, een liefde, een weg. Wie weet worden, wer wereld beroemd mee? Ja, dat vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat ja, is duur. Nou ja, Herman. Zit hem meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Nou ja, sorry hoor, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou belachelijk. Wij zijn het varken nou en de tang. Betaal maar de romantiek, de bestaat toch wel en een vries. Kom weer mijn hand voor oh, Jij bent de, de schrikdraad ik ben de waarop de ik, al ik al pies. Ik ben de kip, jij bent de bril. ik ben de pauw, jij bent ook, de pil, de wij zijn een doedelzak in Tirol, dus jij bent Bertien ja, Stemberg, ik ben een viool, ik ben de steen, jij bent de nier, jij bent Amstel, ik ben bier, ik nog een de maken jij bent kiter, ik het klavier, het leek ja, ja, me Het leek me ook sterk Het leek me ook sterk Hello, it's me your ex I called to say no, sorry, but you the best and i don't hold no brand, just promise this ain't a test we okay we okay I'm not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 Met een hoofdletter Z Van zon, Zee Zandvoort en Zo Brit I act alright I walk in circles every night and it's hard to see but I'm crazy You got me smiling all the time I've been dodging death in the six speed. Amphetamine got my stomach feeling sickly. I want it all now. I've been running through the pussy, need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Trying to love me, but they never get. Selling dreams to these girls with they card down. Seven years I've been swimming with the sharks now.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 Radio. Ren naar het en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag Hete zomer.